Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. De Egyptische oud-president Hosni Mubarak is door de rechter in Cairo tot levenslang veroordeeld. De oud-president van 1984 is schuldig bevonden aan medeplichtigheid aan de dood van ruim 800 demonstranten. De rechter achterwezen dat hij legerofficieren opdracht had gegeven om op demonstranten te schieten. Daarom krijgt hij levenslang. De aanklager had de doodstraf geëist.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 Volgens de NAVO zijn de gijzelaars bevrijd door coalitietroepen met hulp van het Afghaanse ministerie van Middellandse Zaken. Het zijn twee vrouwelijke medewerkers uit het buitenland en hun twee Afghaanse collega's. Ze werden op 22 mei in het noorden van het land ontvoerd. De vier waren die dag per ezel onderweg naar een hulpproject in de regio. De ene buitenlandse hulpverlenster komt uit Groot-Brittannië, de andere uit Kenia. Het weer. Zon en stapelwolken in het noordoosten kans op een bui. Tot 13 tot 18 graden. Dit was het, NOS. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat 2 kilometer file tussen Knoopert Hoevelaken en Barneveld. Door werkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam aan de Van Vervriendenoordbrug staat bij Knoopert Ridderkerk 3 kilometer. 2 kilometer op de A27 Gorkom richting Utrecht tussen Knoopert Everding en Nieuwegein. De weg is weer vrij na een ongeluk. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leus de Zuid en Knoopert Hoevelaken 3 kilometer. Ook op de A28 richting Utrecht tussen Afrit Maan en Soesterberg 2 kilometer door werkzaamheden.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 Welkom terug bij uh, Goedemorgen Zandvoort, het tweede uur vanuit de studio in, uh, vanaf het Gasthuisplein, omdat de zender stuk is. Dus wil je komen kijken, kom dan gewoon lekker naar het Gasthuisplein, achter de grote witte tenten van Zandvoort Culinaire. Wat gaan wij doen, het tweede uur? We gaan straks praten met Geisterrode over de ladderwagen. Een tijdje was het rustig en ineens staat er weer in de krant over de ladderwagen. René Paap van Circus Theater komt vertellen over het bioscoopseizoen En pastoor Dick Duivers, wat gaat hij doen met zijn pensioen? Maar is weer een stukje muziek. Want Gijs de Rode zit hier uit te hijgen en te blazen. Want hij heeft Duin en Kruidberg rondgelopen. Heuveltje op, heuveltje af. Gijs, is dat een goed begin van. Uh, welkom. Is dat een goed begin voor de zaterdag? Ja, zeker een goed begin. Uh, zeker als je hè, de aankomende, dit weekend in teken staat van het nakijken van eindexamens. Is dat zeker een goed begin? Dus ik kan fris zo meteen de eindexamens gaan nakijken. Maar ja, en die... nog even snel hier naar. Ik had gedacht onder mijn balkon. Maar uh, het is helaas. Oh, het is niet helaas, maar op het Gashuisplein. Dus het is even een stukje verder lopen. Een stukje verder lopen. Maar je had al genoeg gelopen vandaag. Ja. Uh, eindexamens. Neem je die mee naar huis en die ga je hier kijken? Ja, die ga ik hier kijken. Hoeveel heb je er? Ik heb er uh, 55. Oh, dat is nogal. Uh, handmatig wordt dat nagekeken. Uh, ja. Dat wordt door jou beoordeeld en dat is daarna goed? of wordt het nog een... Nee, daarna een, gaat, het, ja. gaat het een hele bureaucratische molen ja. in en dan gaat het naar een tweede corrector ergens in de andere kant van Nederland. En dan komt het, die gaat me dan bellen of ik het goed gedaan heb. Dus dat is nog wel een uh, ingewikkelde procedure. Is ongeveer net zo ingewikkeld als de ladderwagen. Dat is net zo ingewikkeld als de ladderwagen. Ja, want, ja, daarom, want dat is ook een uh, daar, hele ingewikkelde proces. Daar hadden we jou namelijk voor uitgenodigd. Uh, ik weet niet hoeveel maanden het alweer geleden is. Het zal waarschijnlijk al een jaar geleden zijn dat er zoveel ophef uh, is gemaakt over de ladderwagen. De ladderwagen mocht niet weg... En dat vinden wij met z'n allen natuurlijk, omdat wij uh, in, in het noorden van Zandvoort een aantal flats hebben die, uh, die hoog zijn en waarvoor je de ladderwagen moet gebruiken en ook andere dingetjes. Uh, toen werd er botweg geroepen, de ladderwagen moet weg, nee, want isker. de veiligheidsregio Kermeland wil dat. Ja. Toen hebben wij ook al eens met jou gesproken en met een aantal andere mensen. Uh, toen riepen wij nog, ja, in Schalkwijk hadden ze ook allemaal een grote mond en daar mocht hij blijven staan. Vandaag staat weer in de krant dat hij goed gebruikt is in Schalkwijk. Dus er is noodzaak voor. Nu uh, hebben jullie een amendement ingediend over die uh, ladderwagen. Ja. Uh, dat is uh, wanneer is dat gebeurd? Nou ja, uh, uh, het gaat eigenlijk inderdaad, Ben, nog, uh, nog even terug naar uh, een jaar geleden, af ja. juni. Uh, waarin uh, de, de verschillende menukaarten van de VRK, Want de VRK uh, had veel zoveel uitgegeven en moest bezuinigen. Ja. Uh, waaronder een bezuiniging op de Zandvoortse ladderwagen, het redvoertuig. Nou, en als CDA hebben wij dat, uh, uh, ja, dat item eigenlijk best wel vastgehouden. Om er echt steeds aan het college gevraagd, doe er wat mee. Um, 8 juni hebben wij een amendement. En dat is dan een zienswijze. Want wij besluiten daar niet direct over, maar indirect. Wij maken een zienswijze op het besluit van de begroting van de VRK. Om het nog even ingewikkeld te maken. Van het plan de van vorig jaar. jaar. Ja, van vorig jaar. Ja. En dat was dus in 2019. 11, met, voor de begroting 2012. Ja. De veiligheidsregio Kennerland, waar onder de brandweer valt... Uh, ...had uh, in al haar wijsheid besloten dat de redwagen wegkomt. Wij vonden dat een slecht idee. Uh, wij hebben uh, ons, uh, uh, onze zienswijze ingediend. En uh, uh, onder het uh, ja, vlag van het CDA heeft is die zienswijze heeft het gered in de raad. En heeft gezegd, jongens, we willen dat uh, de ladderwagen blijft. Punt. Uh, nou zijn we een jaar verder En we hebben al een aantal keren aan het college gevraagd uh, Hoe staat het nou? Wat is de stand van zaken? Nou die heeft uh, de burgemeester ook gegeven En in dezelfde begroting Van 2013 stond die weer Nog steeds op dat Hij gaat weg in 2015. Mm -hmm. Toen zeiden we: Ja, als zij in lijn met onze uh, zienswijze van vorig jaar handelen, moeten wij nu weer een zienswijze indienen op die begroting van 2013 van de VRK, waar die staat. Nou, ben gaf het net al heel goed aan. We hebben te maken met een aantal portiekflats, hoge flats, maar we hebben ook mensen die heel behoevend zijn. Denk aan op de Hoge Weg zit nu een nieuwe van nieuw gedeelte De ouderen die kunnen daar heel veel baat bij hebben als ze in een in de noodsituatie van die ladderwagen gebruik kunnen maken. En dan wordt er gezegd, ja maak maar een, een, een tweede vlugweg. Maar... glijbaan. Ja, en is dat dan altijd... Kijk, moet dat... Ik, ik denk dat dat niet nodig is. Als wij die ladderwagen behouden, uh, is die tweede lugwe, vlugweg niet nodig. Dat scheelt een hoop kosten. Dat scheelt een hoop kosten voor de Zandvoortse bevolking. En ik denk gewoon ook, we gaan straks een nieuwe... zijn we een uh, brandweerkazerne aan het bouwen. Die is gebouwd ...op gebruik van een ladderwagen. Dus nou, dat zei... is toch zonde als we die daar gaan bouwen? Nou zijn we het, uh, ...denk ik uh, jullie unaniem... Uh, ...met elkaar eens dat die ladderwagen moet blijven. Dat is uh, aangenomen. Maar wie bepaalt dat nou eigenlijk? Want stel nou is dat die VRK zegt... ...dat ding gaat weg, want ik heb geen geld meer. Gaat die dan weg? Niet, als, wie de... Is dat ding? niet als de veiligheid... ...niet gegarandeerd is. Nee, dus als, als we... hebben toen dus niks aan die tweede vlugweg... ...maar de veiligheidsregio kennen wel hm. Die wil op zijn begroting bezuinigen. Dat kost één wagen. Die ja. heeft dus niks te maken met de kei die allerlei vluchtwegen moet gaan bouwen. Nee. Maar kijk, als de veiligheid niet gegarandeerd wordt, dus door het aanleggen ja, ja. van die tweede vluchtweg. Dus zolang de kei zegt ik bouw geen tweede vluchtwegen, blijft het ik staan. Ik denk dat het blijft gewoon staan. Maar dan, hebben we, ja, dan blijft die gewoon staan. Ja, maar kan dat dan niet gewoon een keer hardop gezegd worden door die VK. Ja, maar ik denk dat daar de crux zit. Want we gaan natuurlijk andere uh, gemeentes ook... Uh, ja, die, ja, dat is natuurlijk een beetje uh, geven en nemen. En wij willen strijden voor onze ladderwagen hier op, hier op Zandvoort te bouwen. <coughs> ook omdat wij een toeristisch, ja, een toeristisch uh, dorp zijn waar veel mensen komen. Wat moeilijk soms te bereiken is. En gewoon nodig is dat dat ding hier staat. Het blijkt dat als je uh, hard genoeg roept dat het werkt. Want de Schalkwijk heeft het ook ge geholpen. Ja. Ja. ja, en toen... Maar ziet die, die uh, het bestuur van de veiligheidsregio Kermans, ziet die dan niet in als jullie nou met z'n zestien en een hoop standwoorders een goed argument aandragen dat het dat ik gewoon moet blijven hier, hè? Of uh, ja, houdt het... zij stuk vast aan die aan die, uh, die bezuiniging? Ja, Op dit moment ik, uh, zit er nog om niet zo rek in. Alleen dat ze, hè, dat die tweede vlugweg, dat we moeten gaan onderzoeken dat ja. we een tweede, maar als gemeente als wij zeggen, we hoeven die tweede vlugweg helemaal niet, want het kost allemaal geld dat, dat zien wij niet als gemeente dat zien wij niet als oplossing, mm -hmm. wij zien de oplossing behoud, van we praten ja, maar zeg ik dan maar, over zo'n rond de 80.000 euro van zo'n redwagen het is toch heel veel geld dat is heel veel geld, maar ik denk dat uh, tweede tweede bouwen uh, Veel meer veel geld helemaal, kost. Ja, dan. als je gaat kijken, we praten ongeveer 63 portiekflats. <coughs> tussen de 53 en 63 portiekflats. Um, nou, als die allemaal een tweede vluchtweg moeten worden, dat kost wel. En wordt, wordt die portiekflat daar mooier van? Dat kan je jezelf ook nog afvragen. Veiliger. Ja, of veiliger. Want iemand die niet uh, goed ter been is, uh, die kan uh, ook niet van het tweede trappetje afhuppelen. Nee. Nee, dus... Maar... Ja, dus dat is eigenlijk ons ja, instelling uh, om steeds maar aan maar zeg nu, maar, de, de wat luizende wat pelsen te zijn om te zeggen van jongens, wij houden jullie scherp, wij willen dat dat ding blijft, kom, dat die ladderwagen blijft, kom nou met oplossingen, met concrete uh, zaken, zodat wij voor Zandvoort de ladderwagen kunnen behouden. Nou, van die, ook die, die, die, die zaken die horen wij uh, natuurlijk constant. Hè? En nu gaat dus onder elke brief van de VHK komt er bijvoorbeeld een voetnoot te staan. Uh, ladderwagen verzand wat moet blijven, begrepen. <laughs> Want iets anders kan je daar niet aan maar. Doen. maar het zou toch eigenlijk zo moeten zijn dat de VHK overtuigd wordt van de noodzaak van die, flat, uh, van die uh, ladderwagen. En niet... Vasthoud aan het begrip, maak maar uh, de flats veiliger. Ja, maar kijk, dat is het, de, in de constructie dat, dat, dat van de veiligheidsregio de... is dat lastig. Want wij, z, we, we, wij, wij geven alleen een zienswijze. De burgemeester en de portefeuillehouders zorg, uh, gezondheidszorg die zitten in, zit het, in het, het bestuur. Die met z'n allen, dus al die regio's, die zitten bij elkaar in het bestuur. En die moeten daarover besluiten. Mm -hmm. nou, ik neem aan dat elk weldenkend mens... Uh, uh, kan vinden als er geen. als er niks gebeurt op het gebied van vluchtwegen. dan is Zandvoort uh, op dat gebied. maar uh, zijn we er nou niet met z'n allen. een beetje van overtuigd. dat die tweede vluchtwegen er niet komen? ja, ik wel. Ja, ik ook. maar. En daarna moet de VK nog overtuigen. Ja, dat, dat, is, dat is mijn punt. En dat is, waarom kun je het VK niet overtuigen van, uh, van, uh, nou, dat dat ding gewoon hier moet blijven? Omdat die tweede vluchtwegen er uh, uh, zeker niet binnen 100 jaar komen. Ze willen nu een onderzoek doen. Een onderzoek, uh, en dan denk ik van jongens, waarom gaan we een onderzoek doen? Als VK gaat een onderzoek doen? Nee, wij, wij zelf. Om, om de VK <coughs> te overtuigen. Waarom gaan we een onderzoek doen terwijl we de uitkomst al weten? Kost, ik, kost het een onderzoek? Uh, dat, dat weet ik niet. Nou, nou, dat vind ik, er wordt onderzoek dat op onderzoek. Ja, gedaan. maar bij ons, uh, dat is. Iets wat binnen de VRK dan. wordt okay. van, vanuit de VRK volgens mij gefinancierd. En bij... Als je dat nou niet financiert, heb je een halve brandweerwagen. Ja, ja. dat ja. denk ik ook. Zo, zo denk ik ook, Ben. En ik denk gewoon, jongens, wij weten de uitkomst al van het onderzoek al. Waarom gaan we zo'n onderzoek doen? Behoud ladderwagen, klaar. kan Punt. je zo'n zo onderzoek tegenhouden? Ja, ja, en dat, dan, nee, je bent met dan ga raad, je in het... Met, met de hele raad ben je ja. het al over eens. Uh, we zeggen zelf al tegen elkaar, uh, we weten de uitkomst van, van het onderzoek al. Nou, dat weet dus Antwoord al. Dan hoef je dat toch niet meer te onderzoeken. Dat ben ik met je eens. Ben je, maar maar, maar, maar, maar, maar wie nou moet Wij moeten die, die andere gemeentes, die samen in het bestuur vormen van de veiligheidsregio, Kennenland, ja Moeten overtuigd worden dat dat nodig is. Maar wij hebben daar maar één stem in. Hè? Moet je dan niet de boodschap meegeven aan het college van luistercollege? Dit zijn de, uh, de, de, de, de feiten. Ja. Heel Zandvoort is er over eens dat dit niet weg moet. Neem dit mee en vertel dat bij die feiten. Ja, dat hebben we dus de vorige keer gedaan. Ja. 8 juni. Toen hebben we dus die zienswijze ingediend. Mm -hmm. Toen was er 15 juli of 14 juli algemene be bestuursvergadering van de VRK. Toen was helaas de burgemeester afwezig en ging, zijn, ging de eerste loco-burgemeester er naartoe. Ja. En heeft er geen woord over gerept. Ja, dan... Als je er niet over praat, is dus het gebeurd. Want... Ik heb een ideetje. Als we nou de veiligheidsregio Kennemerland uitnodigen voor excursie, We gaan bouwers in. Ik heb het zelf meegedaan met de brandweer. Die hele kleine luikjes waar je doorheen moet inwezen. Bij die balkonnetjes. Er moeten klapdeurtjes zijn er ook nog. Misschien dat ze dan denken van shit, ja nee. We hebben gewoon een ladderwagen nodig. Ja, maar ik denk dat je onze Overleden eigen brandweermannen niet... Uh, hoeft te overtuigen van het feit dat he, onze, onze eigen. Ik nee, vond het nee, eigenlijk. Ik bedoel zo. de, ik bedoel de in, in Haarlem. Oké, okay, de, de, ja, de, de, de, de Grote Heren. De Grote Heren. Nou, dan een dagje lekker, een kopje koffie op het strand. Nou gaan we eens even naar Bouwens toe. Krap, hè? Ja, het is hartstikke krap als je hier brand uitbreekt. Ja, een stuk ja we hebben wel wat laddenwagen nodig. En uh, al die andere dingen, nieuw Unicum, al die andere zaken. Gewoon uh, soort, uh, zelf ervaren. We hebben ja. al een rondleidster. We hebben al een rondleiding. Uh, kunnen wij nog even met, uh, met commentaar uh, doen? Is misschien wel een goed idee. Ja, ja, misschien een heel goed idee. Uh, dus ik hoop dat de brand weer luistert. En dat is dan aan de nee, burgemeester. De brand moet niet luisteren. En aan de, de burgemeester, burgemeester moet luisteren. Uh, <laughs> dat om dat en de portefeuille voor, voor volksgezondheid om dat te doen. En ik vind het een goede tip. Ja. ja. Ik zou zeggen. Uh, ik zou zeggen, uh, mee? Mee? Ja, gebruik hem. En uh, wij willen dat best wel ondersteunen met, uh, met wat koffie en rondleidingen en commentaar. En dan kunnen we jou ook altijd nog wel uh, voor uh, inzijnen Want uh, je hebt toch nog vakantie? Hè? Nee, ik heb geen vakantie. Binnen. Nou, dat uh, ja, ik. Daarna kijken dan nog. Ik moet gewoon een les geven, dat ook nog lesgeven hoor. Ja. Wanneer begint de vakantie dan? 13 juli. Oh, nou, nog heel eventjes. Um, ik heb nog een korte vraag. Ja. En dat gaat over het, het college. En, oh, niet over het college, over de raad. Ja. Een aantal weken geleden, vier dagen geleden, geloof ik, was uh, Jerry bij ons. Jerry Kramer van de VVD. En toen hebben wij eens een beetje geboomd over uh, wat er nou gebeurt in die raad. En ik heb me ook wel laten flyt om te zeggen, doen nou eens een keer wat met z'n allen. Ja. Uh, neem eens een besluit. Toen zei Jerry van, dat zit mij ook dwars. Dat er uh, dingen niet besloten worden. Er worden geen knopen doorgehakt. Het duurt allemaal zo lang. Heb jij dat gevoel ook? Ja, het, het, dat, dat, dat is eigenlijk van dossier op dossier. Hè? Van onderwerp mm -hmm. naar onderwerp verschilt dat. Uh, Wat zijn er in, in jouw, uh, jouw beleving dossiers die maar doorgeschoven worden? Nou, als je kijkt waar wij soms bij betrokken worden, mogen we inderdaad uh, over praten. En mogen we iets over zeggen. Maar mogen we niks over besluiten. Want dan wordt dan gezegd dat is niet aan u. Dat is aan het, des colleges hè, soms. Ja maar ik hoor, is... ik hoor steeds roepen. Uh, uh, het college voert uit wat de raad wil. Ja. Dat moet de raad toch willen. Ja maar da, dat, dat ben ik met je eens. De raad moet willen. En de raad zal ook straks. Hè, want ik denk dat we de voorjaarsnota. Die we hebben, heb ik even vluchtig gisteren gezien. En daar dienen keuzes gemaakt te worden. Ja? En daar moeten we echt met elkaar. ...bepaalde keuzes gaan maken. En dan, dan komt... ...dan denk ik dat we... Hè, ...als we dan gaan knopen doorhakken... ...dan moeten er echt knopen doorgehakt nou, dat worden. Is, dat is wat Jerry zegt, die knopen worden maar naar voren geschoven... ...die worden eigenlijk alleen maar groter. Hmm. En dan heeft hij het over het LDC... ...dan heeft hij het over de middenboulevard... ...en, en noem maar een paar van die uh, dingen op. Ja, maar ik, je noemt nu het LDC aan... ...en daar is, op dit moment zit daar wel een, nu een wethouder... ...die met ons daarover communiceert. Ja, dus er zit voortgang in. En uh, ...en uh, ander doet... ...ze stinken de best... Dan loopt ze, loop ze voeten echt... Uh, ...uit het dus, eigenlijk ...kapot... <laughs> ...om ervoor te zorgen dat, dat daar dat vooruitgang in zit. komt... Ja, okay. ...die communiceert daar ook met de Raad over... Uh, ...dat zijn waren we niet gewend... ...en okay. ik denk dat we die omslag... ...nu langzamerhand... Hè, ...toch een bepaalde richting op moeten geven... ...en inderdaad, er zijn een aantal besluiten... ...die lang op zich laten wachten... Okay. ...en in de jaarrekening die ik nu gelezen heb... ...zijn ook dingen, denk ik... ...ga ik daar niet over... ...moeten wij als raad daar niet iets van vinden? En dat heb ik dus nu ook aan het college gevraagd. Om, om daar een uitspraak van te doen... Van, ...had u ons daar in ieder geval niet over moeten informeren? Een hele tijd geleden heb ik ...omdat je dit zet had u ons niet moeten informeren... ...heb je eens tegen mij gezegd van... Uh, uh, ...wij uh, worden slecht geïnformeerd... ...brieven blijven liggen. Uh, is, is dat nog? Uh, omdat je dat nu zegt? Wij worden op bepaalde dingen zie je dat het verbetert, okay. echt waar dat we voldoende informatie krijgen uh, als je het vraagt, krijg je het ook ja, okay. dus... maar op, op bepaalde dingen dat je achteraf denkt van hadden wij dat niet iets uh, moeten, moeten weten en uh, daar, daar kom ik bij de jaarrekening terug dan denk ik van, ja dat is niet zo handig maar het gaat vooruit oké okay. Nou, we, we blijven maar we, hier... houden ja, we houden het scherp. Ja, <laughs> houden het scherp. Want dat is taak echt... ook. Uh, wij ook en jullie ook. En wij blijven roepen: uh, jullie met z'n 17e kunnen dat makkelijk aan. En, uh, en nogmaals, wat ik begrijp, is dat het college uitvoert wat jullie willen. Dus dat moet dus ook gebeuren. Knopen doorhakken. hakken: dat gaat dus gebeuren. Daar ik heb doe... je wel meer reden voor nodig. Hè? Dat is soms ook lastig, hè? Uh, nou, Ik uh, zit nu ongeveer een jaar of zeven Bij de radio en ik heb twee verkiezingen meegemaakt En uh, na de verkiezingen komen jullie Met z'n allen gezellig langs En dan hoor ik steeds We gaan het gezellig en goed maken Net z'n allen Dus dat is ook de bedoeling ja. hey Gijs, uh, hartstikke bedankt We hebben in korte toch even een politiek item aangehaald Over uh, de, de knoop die doorgaat dienen te worden De ladderwagen die, uh, die houden jullie scherp We hopen dat jullie uh, de mensen kunnen overtuigen Het VRK kan overtuigen Dat je gewoon die beslissing moet nemen Haal hem uit de begroting, laat hem lekker staan de, het plan van Yvonne is duidelijk. Ja. Ik zal het meenemen. Ik zal het aan de burgemeester aangeven. Ja, goed. Maar dat zei jij uh, zeker voor. Ja. Ja. Als het die in de ladderwagen doen. Hartstikke bedankt. We gaan even naar de muziek. En dan gaan we daarna praten met de René Paap over Circus voor het Biscoop.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 Then in the refuse of memories I made I got a feeling within within It's coming around.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 We got a damn good reason To put your troubles aside And all your winter sorrows Hang them out to dry Go with the wind, gotta go with the wind All the colors days my friend Are coming around again My shoulders as my feet become and stuff. I know the good times are. Van het programma Goedemorgen Zandvoort en tegenover ons zit René Paap van het Circus Theater Zandvoort. Mijn medepresentator is Ben Zonneveld en Roy van Buringen doet de muziek. Ja, dat is uh, allemaal weer goed. En tegenover mij zit Yvonne Roosdaal. die uh, gaat straks prangende vragen stellen aan René Paap van Circus Theater uh, Zandvoort hier aan de overkant. Welkom, René. Um, we hebben allemaal gelezen dat de bioscoop weer de bioscoop gaat worden. We hebben uh, een aantal maanden geleden helaas uh, moeten toezien dat de bioscoop ermee stopte. Is dat nou puur door dat uh, analoge systeem wat erin zat en nu een digitale camera of uh, projector is staat? Is dat de reden geweest? Nou, en, uh, hij is nu een jaar denk ik dat hij ja? helemaal dicht is ja. geweest. En uh, ja, dat had te maken met een uh, met de reorganisatie van, uh, van, van het bedrijf. Niet alleen Circus Zandvoort, maar ook voor andere filialen. En er zijn heel veel mensen ja, hebben het bedrijf moeten verlaten. En uh, ja, alles is tegen, de, tegen het licht gehouden. Van, uh, van ja, wat uh, de, de kostenposten. Die, ja. die, die, de kosten moesten naar beneden. Ja, en de bioscoop dat was, is altijd al een verhaal van Hollen en geweest. Alleen uh, hm. ja, uh, wij zijn er ook enthousiast over en uh, wilden gewoon een, een bioscoop in zon behouden. Hm. Maar ja, nu het zo kritisch naar gekeken wordt, kon het niet anders dan. Uh, ...dan uh, de bioscoop uh, sluiten. En uh, nou, ja, dat besluit is toen een tijd genomen. En na, daarna uh, uh, hebben we nog altijd wel gekeken... van ja, ...welke kansen zijn er dan nog wel? Wat gaan we doen met het bioscoop, met het theater? En uh, toen kwam uh, een, een, een, een andere kans op uh, onze weg... ...en dat is uh, het uh, digitale verhaal. Ja. Er is eigenlijk gezegd landelijk is er uh, een, uh, een, uh, een, een initiatief uh, gekomen... Uh, cinema Digitaal En dat is een, uh, zeg maar een grote pot met geld die gevuld wordt door de bioscopen zelf Door de distributeurs en, uh, en, en subsidie van het Filmfonds Om, uh, om eigenlijk heel Nederland, alle filmhuizen en bioscopen in één keer uh, te digitaliseren Daar doen ze dan twee jaar over zijn Ze Zijn begonnen met de grote, mm. met PT etc. et cetera Ja, en nu zijn wij mijn de beurt En da dat geeft ook weer gelijk een nieuw impuls aan je, aan je bioscoop Waardoor je uh, betere films kan krijgen? Ja, nou de kwaliteit is sowieso beter. De, mm -hmm. de, de, de films, we hadden al af en toe een première, we, hadden al, we zaten al zeg maar voor in, in, in, de, in de programmering. En nou, dat blijft. Uh, alleen ja, de kwaliteit is een stuk beter. beter. De beeldkwaliteit is beter, maar ook de, de, het geluidskwaliteit is, is verbeterd. We hebben ook around. En, uh, ja, en we zijn wat, uh, wat flexibeler in het uh, in programmeren als het, uh, als, het, uh, als het allemaal goed is voor mensen die nog niet weten, Dolby Surround wat kunnen ze verwachten als ze voor de eerste keer weer naar de film gaan bij jullie wat is Dolby Surround? ja dat is uh, kijk, uh, de, de, het geluid komt uh, zeg maar uh, f, uh, f, uh, rondom je uh, van je vandaan en uh, uh, het het zou zo moeten zijn dat... Uh, kijk, als, jij, als er uh, rechts in het beeld uh, uh, geschoten wordt... Dan hoor je ook aan de rechterkant... Hoor je de oh, kabel fluit. Uit, <laughs> ja. Want voor de oudere mensen... Uh, dan gaat de gewone filmcyclus uh, ook nog door. Hè? Ja. Dat ze gebracht worden door de belbus en dergelijke. Ja, dat heel, en dat uh, uh, wordt dus ook aangepast uh, helemaal in dat surround. Uh, ja, ook, dat is, uh, ook, ook, uh, ook die uh, films worden... Uh, als die al voor, voorradig zijn mm -hmm. op, op ja. digitaal, dan worden die ook uh, door, de, door een nieuw project uh, wordt het... Uh dus de oudjes moeten ook zo'n brilletje op een gegeven moment op? Ja, dat, dat is <laughs> Over hun eigen brilletje? Ja, dat is voor 3D, want <laughs> dat is even hebben winnen. ook inderdaad. Ja. Uh, 3D. En uh, we beginnen ook uh, donderdag met, uh, met gelijke film Man in Black. Okay. Met, uh, die 3D? Ja, dus ja. Dat is, uh, ja, dat is heel uh, ja. eerste keer. Ja. Uh, Man in Black is een vrij uh, recente film, hè? Ja. Gaan jullie nog door met, met premières en, en speciale uh, evenementen? De, de, de Ladies Days, de premières? Ladies Days is natuurlijk altijd wel heel, uh, heel uh, gewild in Zandvoort. Uitverkochte zaal. Ja. Nee, zijn, dat... zijn er plannen om die weer op te prikken? Nou, die, uh, de, kijk, het, het, het, was, uh, het was succesvol. We zijn er zelf al enthousiast over. Maar uh, om, we zijn nu gestart weer met, het, met de bioscoop. Maar het uh, betekent ook dat we. Door, uh, doordat we het eerst uh, weg moeten bezuinigen, mm. zijn geen uh, specialisten meer, uh, operateurs nodig. Dus het personeel is ook verminderd, die is bezig met de bioscoop. Het is nu onderverdeeld onder uh, de overige personeelsleden. Oh, okay. ja. Dus uh, iedereen uh, doet wat. En uh, op dit moment hebben we geen uh, ladies' night in de planning. We moeten eerst even kijken van hoe het gaat, aan die zomer door en uh, volop draaien oh, ja. met de bioscoop. En dan. Uh, kijken of je oh. daar iemand voor kan vrijspelen. Precies, ja. Want ja. iemand uit het bedrijf moet doen. dus niet meer specifiek iemand aangesteld voor de bioscoop. Nee, precies. Okay. En uh, iemand uit het bedrijf? Ja, misschien wel iemand niet uit het bedrijf, dat kan ook kunnen komen. Iemand die het leuk vindt? Ja, ja, ja daarom. Dus, uh, ja. Als iemand het leuk zou vinden, dan kan hij zich melden bij, uh, <laughs> bij René Paat. Hij, hij of zij krijgt de volle ondersteuning uh, van het bedrijf, denk ik. Ja, Want het blijft natuurlijk ja. hartstikke leuk. Ja, ja. Hetzelfde uh, als uh, uh, dineren en filmen. Uh, ja. Met nuf, is dat nog? Uh, komt nee. dat terug? Uh, Misschien met andere horeca uh, gelegenheden. Ja, precies. Want uh, uh, we willen het allemaal ook wat makkelijker doen. We gaan nu ook, uh, je kan straks, uh, dat, dat moet, donderdag moet het, uh, moet het ook live zijn, uh, dat je ook online je kaartjes kan gaan kopen. Okay. Dus dan, uh, ja, dan kun je ook zeg maar online, ook die arrangementen kun je, kun je verkopen. Dus uh, ja, die, die, die, die mogelijkheden zijn er en die, die plannen zijn er ook. Ja, alleen we, we gaan we beginnen nu in de zomer, dus waarschijnlijk. Gaat het allemaal... Uh, een beetje na de zomer... Uh, ja, we gaan het eerst niet? lopen. Misschien over een maand. Ik weet het niet maar Wat is jullie website? Uh, www.circuszandvoort.nl Nou, kijk daarop. En uh, misschien dat je dan al wat informatie kan halen over, uh, over de, wat in en om de bioscoop. Uh, verder nog nieuws het Circus Theater. Uit het circus uh, nieuwtjes, nieuwtjes. Nou ja uh, de, de, de zaal is, uh, het is, vandaag, het is straat, De zaal is morgen verhuurd Aan de, ma, aan de Michael Jackson fanclub oh, cool. Dus die komen uh, um, Van 2 van, van tot 6 uh, uh, Zijn ze in de, in de, in de zaal en uh, ja, ze doen het optredens. Uh, die die, die het draaien films. Uit. Ja, die draaien ja, ja, films, ja. maar ook uh, vooral muziek en, uh, ja, en optredens. Ja. Dus, dus dat is dus nou, ook een mogelijkheid om, uh, om, om die zaal te huren als je uh, ja. iets, iets speciaals hebt? Ja. Ja. Ja. ja, want het is zelfs ook zo, ook weer met die, met die mogelijkheid is er nu ook, als jij zegt om, uh, om straks uh, van nou ik heb een uh, familiefilm en die heb ik digitaal en kan ik niet bij jullie vertonen. Ja, dat kan, 10, 10, man. ja dat kan dat straks. Leuk. Ja. Dat is... Ja, het is weer, en weer een poot erbij natuurlijk. Want er ja. wordt ontzettend veel uh, gefilmd binnen families. En uh, er zitten natuurlijk allemaal op die kleine uh, cameraatjes. Uh, je, je wordt doodgegooid met apparatuur om het te digitaliseren. Ja. Dus uiteindelijk komt er straks iemand waarschijnlijk met een, uh, met een schijfje van anderhalf uur. En die zegt, kan ik die zaal huren? Ja, ja, die mogelijkheden zijn er straks. Ja. Nou, interessant. Ja. Uh, Leuken, we, ja, we moeten dat maar eens even bekijken op uh, www Circus ja. René, ontzettend bedankt dat je hier even was. Okay. We gaan uh, horen en zien wat er allemaal in de bioscoop gaat gebeuren. Ik vind het toch altijd wel leuk om, uh, om dat soort dingen te zien. De premières en ook de speciale avonden. Dus bewacht af. Dankjewel. Oké, okay, graag gedaan.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 I love you more Het lege hoor. Nou. U bent weer terug bij het programma Goedemorgen Zandvoort En aangeschoven is pastoor Duivens Heel veel mensen weten dat de pastoor met pensioen gaat Nou, hartelijk welkom Ja, goedemorgen. Hoe raar is het gevoel is een... dat u binnenkort met pensioen gaat? Uh, nou, dat is... Uh... Ja, het is heel vreemd. Maar langs langzaam ook een beetje vertrouwd aan het worden. Ik uh, ben natuurlijk al een aantal uh, weken bezig om aan het idee te wennen. En inmiddels ook uh, al langzaam aan het verhuizen. Dus ja, dan, dan, komt, het, dan komt die tijd ook wel wat uh, dichtbij. Maar ja, ik woon nog steeds in de, in de pastorie en zie alles om me heen gebeuren en heb er voor een deel natuurlijk ook nog wel uh, deel aan. Dus uh, ja, dat voelt allemaal heel dubbel. Hoeveel jaar heeft u gewoond daar? Ik heb hier gewoond vanaf uh, 1988. September 1988. Dus ja, dat is eigenlijk heel lang natuurlijk om uh, ergens vast ja. te zijn. Ja. Wie volgt u <laughs> op eigenlijk? Oh, dat is ook ja, een dag. bekende en een hele moeilijke vraag. Um, ik kan het nog niet helemaal uh, precies exact zeggen. Maar in ieder geval, uh, mijn collega is, is degene die mij als eerste opvolgt. Dat is uh, Pastor Clementine van Polvliet. zie ik ook al heel uh, lang samenwerken in uh, Procris. Want u weet misschien, we hebben een samenwerking met Zandvoort en met uh, Adenhout, ja. uh, Harem zuid zuidwest Dus die, die, uh, ja, die periode is al heel lang. En uh, Clementine is ook zeker heel vertrouwd met uh, veel dingen in, uh, in Zandvoort. Ja. En daarnaast, en dat is een beetje nieuw wel, daar heb ik natuurlijk ook wel deel in gehad, gaan benoemingen tegenwoordig niet meer zo precies per parochie. Je wordt eerder benoemd voor een regio in een samenwerkingsverband. Dat was ik eigenlijk ook al. Ik was niet alleen pastor in, uh, in Zandvoort... ...maar ook in samenwerking met uh, de andere progi. En ook nog weer in een regionaal samenwerkingsverband. Nou, die, die verbanden zullen wel iets, <coughs> iets worden uitgebreid, denk ik. Kunt u dat uitleggen? Tot hoever rijkt dat dan? De, uh, de regio waarmee wij samenwerken is nu op dit moment... Uh, ...we noemen dat regio Harlem kust uh, Daaronder vallen Overveen, Bloemendaal de BAVO, dus de Leidse Vaart dus de kerk aan de kant van de kathedraal en dan ook nog een stukje andere kant van Haarlem Schalkwijk mm. niet dat ik daar dus veel kom maar als collegiaal hebben we daar ja. regelmatig overleg mee toevallig bijvoorbeeld gisteren Gisteravond waren we bij elkaar in de Groenmarktkerk. Met oh ja. dus de prokies van de regio. En we hebben daar het zogenaamde vormsel van jongeren gevierd. Dus een dertigtal jongeren die werden daar gevormd. Gisteren. En dat is zo typisch een activiteit die je ja, het beste samen met, met andere prokies kunt doen. kunt u een beetje uitleggen hoe zij gevormd worden? Worden ze gedoopt? Ik heb daar nee, gedoopt. Daar zijn. Als je geboren wordt, word je gedoopt. Ja, ja. nee. Nou, dan ga je een hele tijd naar school. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee, ik wel. Ik weet het, ik Oh, hier, nou, dus De pleur spreekt uit. <laughs> Dat heb ik nu weer gezien. Nou, ook was een keer leuk. Nee hoor, grapje, grapje. Uh, nou, het begint bij dus Ja. ja. Uh, oh, Oké. Okay. En een vorm, vormsel dat is uh, wanneer jongeren zelf een keuze maken om ah, te zeggen, wat okay. meer bewust bij mee te doen. Uh, en daar de... gaat heel traject aan vooraf. Dus we zijn er een jaar mee bezig geweest. Dat is maar de, de je, je ja Je ziet er, om er even terug, terug te komen, dat je Heidenen zit hier. zo. <lacht> Eentje. Uh, <lacht> daar wil ik even naartoe. Want dat, dat soort dingen, eerste uh, communie en, en vormsels, die werden gewoon in de kerk gedaan. En dat praat ik natuurlijk in, in, uh, in heel lang terug. Ja. Uh, is, dat, is dat goed merkbaar dat het minder wordt? Dat er minder jongeren uh, zich aan de kerk binden? Uh, bijvoorbeeld kijk ik dan naar... Wanneer uh, was het? Vorige week of zo. De, de bijeenkomst met allemaal jongeren. Uh, ergens op een groot uh, terrein. Er stonden toch 20.000 jongeren die wel uh, gelovig zijn. Ja, ja. Of, ja. Of is dat... ja. Nou ja, ik denk dat dat niet specifiek voor jongeren is. Dat is een trend, denk ik, voor heel veel mensen. Dat, uh, kijk, het, het, het wekelijkse... Uh, de wekelijkse kerkgang die, die is er gelukkig wel. En heel veel mensen voelen zich er ook bij betrokken. Maar uh, dat is voor heel veel mensen verschillend. Hè? De kerk is niet het enige wat in het leven van mensen speelt. Uh, vroeger was het natuurlijk anders. We spreken dan over de tijd van de verzuiling. Hè? Dat alles via bepaalde uh, richtingen en, en religies was ingedeeld. Denk maar aan, die had de katholieke... Nou ja, het begon al bij de doop. Bij, bij, de, bij de geboorte... Uh, ja. Je moest een katholieke dokter hebben, en dan ging je naar de katholieke, school, katholieke, scholen, de katholieke sport. En, uh, en je ja. had een katholieke woningbouw, en een katholieke jongerenvereniging. En zo ging dat langs ja. de lijn. En dat was via andere zuilen net zo. Maar die tijd is, is voorbij. Ik wil er weer over treuren, maar dat is, die is je voor goed. Je, je moet dat gewoon zien, ja. dat het zo is. Ja. Ja. Ja. Ja en uh, kerk is wat dat betreft natuurlijk maar een deel in de hele markt, in leven. Of dus, ja, in de markt. zeggen van, van alle voorzieningen die er zijn en uh, dat, is, dat geldt natuurlijk bijzonder ook voor de scholen uh, dus, dus eerste communievieringen die, ja, dan ging de hele klas vroeger ging, deed de eerste ja. communie, dat is dus niet meer zo uh, mensen maken veel uh, meer verschillende keuzen voor een bepaalde school is er uh, uh, over, over scholen hebben uh, de marie school is katholieke school hoe is dat ook nog een beding met de kerk? Een ik weer een heel lang geleden. Wij gingen met de ja, hele school een keer naar ja, ja. de kerk in, in, in de mand. Uh... Is daar nog contact school en Omdat het een katholieke school is? Ja, er ja, zijn nog wel... Uh, uh, we hebben, met name met de teams zijn wel uh, contacten. En zo op bepaalde momenten in het jaar uh, hebben we contacten met school. Bijvoorbeeld rond kerst, rond... Uh, uh, Pasen, zal ik maar ja, zeggen. Ja. Sint Maarten over die van die Van die, van van de die, de -punten, ja. die uh, ja waar, waar, waar toch de, de kerk mee ingeschakeld wordt. Dus die zijn er nog wel. Nou, dus door, uh, de, de samenwerkingsverband uh, is bekend. Hè? AAP heet dat. Uh, Clementine Polsit gaat dat voorlopig overnemen. Ja. Dat is wel heel veel werk in je eentje. Ja, en natuurlijk is, zijn er in, in, in de kerken voorgangers leken. Uh, blijft dat voldoende? Is er echt behoefte aan een nieuwe pastor? Moet dat? Nou, zeker als je het in de, in de regio bekijkt. Uh, binnenkort gaat ook in Overveen Bloemendaal uh, de pastor die daar is, Landaraven, dus die is in, de, in dezelfde situatie als Clementine. Uh, wordt volgend jaar 65, dus dan zal daar ook een plek openvallen. En daar zijn al wel gesprekken over met het Hoe dat? Uh, hoe dat Bistom, Bistom wijst iemand aan. Uh, Bistom, uh, de, ja, de, die benoemt. Maar dat gaat wel uh, in overleg. Ja. Maar in ieder geval... Uh... Ja, nee, maar dat is een terechte vraag. Het is natuurlijk niet uh, dat Clementine het hele handeltje van mij zou ik maar zeggen zomaar Nou, dat is, dat is dus heel veel, ja. En daar is natuurlijk ook van tevoren veel over gesproken. We ja. hebben daar met besturen en met Clementine en met werkgroepen overlegd wat, uh, hoe ze de taken nu uh, wat meer gaan verdelen. En, uh, nou, daar, daar is goed over nagedacht, ja. geloof ik. Goed, uh, even over pensioen. Je gaat ja. dus met uh, pensioen emiraat Um, ja, emeritaat, dat Dat zijn van die moeilijke woorden. Ja, een ja. Meritaat, ja, dat is ook. De, Denk ja, ja, <laughs> heb ik, ik hem ik, eindelijk goed? Ik gebruik het voor dan ook, Nee, nou, laten we maar gewoon de de pensioen, pensioen ja, uh, de, uh, noemen. Je gaat ook verhuizen. Is er een reden voor het ja. verhuizen? Want het de, de, de parochie, het parochie is, is toch een mooi huis? Ja, ja, ja. Nou ja, dat is ook zeker iets wat ik zal missen. De, het huis, de pastorie, de, de uitloop naar buiten. De achtertuin. Ja, de achtertuin. Daar ben ik me altijd bewust geweest. Dat ik op een van de mooiste plekjes... Uh, van Zandvoort woon. Van Zandvoornen. <lacht> ja. ja. Als je vanuit mijn kamer zo uh, kijkt. En ja. zit op een heel strategisch punt. <coughs> voor de ramen zal ik maar zeggen. En dan heb je zo zicht op de Halemestraat. Uh, de hmm. Brederode straat enzovoort. Dat is, dat is zeker. Maar, nou ja, ik, kijk, ik zeg, ik ben 70. Ik uh, ga met pensioen en blijf je daar wonen. En dan, dan zal het nog altijd, denk ik... Uh zodat het lastig zijn om, om een keuze te maken van... ...woning, nou hier werken, hmm. nou hier uh, mensen doen een beroep op je. Ja, je, je doet het wel, je doet het niet. Dus ik denk dat het voor iedereen uh, beter is dat ik, uh, nou ja, elders ga wonen. Het wil niet zeggen dat ik alle banden met uh, Zandvoort en Aardhout verbreek. Hmm. Ah, een beetje, heb, beetje afstand is... Uh... Ja, dat, ik denk dat dat goed is. Dat dat goed is, anders ben je niet weg. Hmm. Nee, want de, de, de deurbel staat altijd aan. Dus als er iemand komt, ja, dan doe je toch ja, de deur open. Ja, ja. En je zit natuurlijk vast aan de kerk door dat door tunnel. Ja, woon ik, woon ik nou niet, uh, niet aan de kerk vast. Uh, inderdaad, met ja. dat, <laughs> <met> dat tunneltje <laughs> er ook nog. Dan zou het nog weer anders zijn. Maar ik, ik ben niet zo ver van huis. En ik uh, heb ook uh, afgesproken met het bestuur dat ik zo uh, twee keer per maand uh, op zondag uh, beschikbaar blijf ja. voor... Uh, Zandvoort en een keer Aardehout. Nou ja, dus je blijft en, wel Aardig actief als, als invalpriester. Achterwacht, of hoe moet je dat allemaal <laughs> noemen? En, uh, nou ja, ook een beetje gewoon als progeaan, denk ik. Ik moet ook een onderdak hebben. Ja, ja. zo. Uh, en zo u, voel ik dat uw ook hobby's, wel. heeft u daar nou, nou meer tijd voor? Mogen wij weten welke hobby's u heeft? Wat heb ik allemaal voor hobby's? Nou, misschien moet ik dat ook nou. nog wel wat uitvinden. Ja, ja, ik weet wel waar ik van hou... Uh, ik, ik, ja, ik hou erg van muziek. Ik kan me geen leven voorstellen zonder muziek. Muziek staat ook altijd bij me aan thuis. Dus, Wat voor soort muziek is die favoriet? Nou, dat is heel breed. Over of, of het algemeen wel heel veel zijn vier. Dat moet ik wel bekennen. Dus ik, ik, ben wel, ik heb wel een beetje een klassieke ziel, zal ik maar zeggen. Maar ook dat is heel breed hoor. Ik hou niet alleen van, uh, van Bach. Een heleboel mensen die gaan al schrikken bij hoor. Bach. Hoe vrolijk dat trouwens kan zijn. Maar dat gaat tot moderne muziek. En ik hou ook van jazz. En van, nou ja, doe maar op. Van lichte muziek. Je maakt ook zelf muziek, toch? Van huis uit ben ik ook wel erg vertrouwd geweest met muziek. En een beetje doe ik het zelf ook nog. Hoewel de laatste jaren er heel weinig van komen is. Maar, nou ja. Wie weet, wie weet bij het afscheid nog een keer. Nou, misschien wordt het wel weet. een familieorkest. Nou, dat, dat uh, zit er denk ik niet meer. Zit er niet in? Ja, er zijn er wel een paar in de familie die spelen. Maar, ja. uh, mijn oudste broer die was altijd daar de motor in. Die is helaas uh, een aantal jaren geleden overleden. Mm -hmm. En uh, ja, dus wij maken wat dat betreft wat muzikale maatjes. En dat, uh, nou ja, dat is, zal anders gaan. Ja. Dus er, moet, er zijn hobby's, maar ga je nog verder zoeken naar iets anders? Ja, jawel. Uh, nou goed, ik denk dat je met, met muziek natuurlijk ook nog wel wat nodig hebt. Ik denk dat ik het wel leuk zou vinden om bijvoorbeeld ja, luisteruren of muziekuren te organiseren. En dat aan te bieden aan misschien verschillende huizen om daar iets mee te gaan doen. Rond een bepaald thema. En zoiets vind ik wel leuk om rond thema een muziekuur samen te stellen. En daar iets over te vertellen. Een muziekuur op, op CRM. Nou, daarvoor <laughs> ja, zou ik dat kunnen. Ja, cool. Er zijn in ieder geval ideeën genoeg om, uh, om, jawel, om uh, wat jawel. te gaan doen. Je en blijft en ook geen niet stilzitten. zitten hebt belangstelling. Nou goed, en er komen ook natuurlijk aan dingen toe waar ik anders niet toe kwam. Ik heb ook nog familie, ik heb ook mijn kennissen, vrienden. En uh, ja, die zeggen ook wel eens, we zien je nooit. En dat kan ja, dat hopelijk uh, wanneer, ook meer tijd voorkomen? Wanneer is het officieel afscheid? Het afscheid is, uh, is op vrijdag en op zondag. Dus volgende week vrijdag. Vrijdag half negen, vrijdagavond. Half negen met opzet, wat later, omdat het de avond is. Ja, die, die uh, komt eerst langs. Ook, ook een evenement. Ja. Nou, veel succes, alle lopers. En uh, half negen is er een soort informele inloopavond. Uh, ik weet daar ook niet alles van. Nee, nee. Ik kan er iets wel over vertellen, maar een paar dingen weet ik wel. Uh, onder andere zal er ook uh, muziek gemaakt worden. Precies. Zondag, dan is de afscheidsdienst. En ook dat is een open dienst. Voor wie er naartoe wil. Het begint om half elf. En dat doen we samen met de prochies uh, oh. van Adenhout. Dus de afscheid uh, komt, komt steeds dichterbij, ja, uh, ja, ik hoor ja, dat je al uh, redelijk uh, eroverheen kijkt, om, uh, ik kan er weer tijd voor mijn familie maken, ik kan muziek gaan luisteren, dus al heel langzaam ben je er mee bezig. Ja, nu ook, we zijn al bezig ja. uh, aan, aan het verhuizen, dat is op zich ook een hele ja. <laughs> ja, <laughs> ja, ook een heel apart uh, onderneming. Ja, dan, uh, het is wel een gezellig buurtje waar je terecht komt. Nou, ik denk het leuke is dat uh, het, is, het is een vrij grote nieuwbouw. Het is uh, tamelijk op elkaar gebouwd. Uh, dat zeggen ook veel mensen. Ja. En dat is ook wel een beetje zo. Maar het leuke ervan is dat, dat je met een heel aantal mensen tegelijk binnenkomt. En dat verbindt misschien ook ja. wel. Dat, ik denk dat dat ook wel wat uh, mogelijkheden geeft. En hier en daar uh, nou ja, zie je al mensen, bekende mensen. Ja. Weet, naast me zit al iemand ja. die zijn die dochter gaat er Ja. Die zijn ook al druk bezig. paar uh, ook ja, dat is het. Ja, uh, aan het werk. Dus dat, dat gaat wel verbinden. Ja, en, het is natuurlijk een, een heel uh, nieuwe De eerste keer dat ik binnenkwam, zag ik al iemand omkijken. Ja, ik ken u wel. U bent pastoor Duivis. Ja, <laughs> je bent hier en uh... daar En dat is ook wel leuk. Ja. Goed, uh, Dick, bedankt dat je hier uh, was. Wij uh, zien je zeker nog in het, uh, in het dorpse fietsen. Ja. En ook ook af en toe invallend in de kerk. Uh, nou Veel succes nog met het verhuizen het plakken en het verven. Dankjewel. Ja, en het loslaten van alles wat er hier is. Wat ja. je, want ik kan lang niet alles meenemen. En ik ben echt nee. bewaardig, zal ik maar zeggen. Die hele tunnels staat voor. Je volgen. loopt door zoveel <laughs> dingen heen waarvan ik, oh ja, oh ja. En die heb je dan strikt bewaard. Je denkt, nou, dat zal ik later nog wel eens wat aan hebben. En dan moet je toch zeggen, nou, nee, helaas. Nee, Pindakaas, ja. ik moet het... Uh, dus er komt nog een veiling. Er komt nog een veiling. Vijf... Ja, wie weet. De koninginnenmarkt is net geweest. Ook, ja, is ja. Uh... Oké, okay, uh, nogmaals dik bedankt. We gaan je zeker nog zien. En we gaan nog even een klein stukje muziek draaien. En daarna sluiten we het af. Zandvoort programma van radio ZFM Zandvoort en het werd gepresenteerd door Ben Zonneveld en Yvonne Roosendaal de techniek werd gedaan door Roy van Buring in de studio, Irene de Jager en Yvonne Roosendaal deden de redactie en Ellen Koper zorgde voor de kopjes koffie en dan moesten vele treden voor naar boven lopen en naar beneden lopen en watertjes. en watertjes en alles wat er nog maar aanwezig was. Ben, dankjewel voor je inzet. Ja, Yvonne ook uh, Mooi we hebben ook. nog een klein stukje agenda denk ik of niet? Er zijn Stripdagen in Haarlem vandaag, 2 en 3 juni, vinden ja. de 11e editie van de Stripdagen in Haarlem plaats. Er staat helaas niet waar het precies is, maar u kunt het opzoeken op www.stripdagenhaarlem.nl ik weet niet of het op de grote markt is. Dat was in het verleden wel het geval. Ik dacht maar... dat het eigenlijk door de hele stad heen was. Ja. Maar kijk even op het internet en dan komt het vast wel goed. Nou, wat ook op de agenda staat en wat gisteren dus al begonnen is. Culinaire het Gasthuisplein. Kom gezellig naar het plein, eten en drinken voor scharrenkoppen. En die zijn te halen bij allerlei kassa's. Die vertegenwoordigen de waarde van 1 euro. En het maximum wat je kan betalen voor een gerecht is 6. Dus voor een goed stukje vlees of goed stukje vis. Kom lekker naar het Gasthuisplein. De strandbritsduif is vandaag ook. Er wordt in alle strandtenten gebritst En uiteindelijk komt daar een koppel uit uh, die dat wint. Dat is een landelijk ook nog. Want dan komen mensen helemaal uit Limburg om hier te britsen. Vanavond om zes uur is ook nog Love to Teach Beach Party. Strandpafioon 69. Dus op het uh, naakstand stukje lopen. Op circuit wordt er gereden. De Volkswagen Cup. En natuurlijk, uh, Erwin is hier geweest hè, voor de vismaaltijd. Ja. Koop een kaartje, want voordat je het weet ben je te laat. Dit was uh, Goedemorgen Zandvoort. Iedereen bedankt en tot de volgende week.